Of uur. Freddy Fantijn met het nos hebben het militaire vliegveld. en delen van Thaïs in handen. de derde stad van het land. Jemen staat op de rand van een burgeroorlog. Er is een machtsstrijd gaande. tussen troepen van de regering van president Hadi. en de Houthis. die hebben banden met Iran. In januari namen de rebellen de hoofdstad Sana'a in. Een ander deel van Jemen is in handen van Al-Qaeda. En de laatste tijd. krijgt ook de terreurgroep Islamitische Staat. voet aan de grond. Vrijdag pleegde IS twee aanslagen. in de hoofdstad Sana'a. waarbij Zeker 137 mensen om het leven kwamen. Vandaag komt de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeen over de situatie in Jemen. De Amerikaanse regering onderzoekt een dreigement van islamitische staat. De terreurgroep zette gisteren een lijst online met de namen en adressen van zo'n 100 Amerikaanse militairen. Van de meeste is ook een foto geplaatst en wordt de rang vermeld. Volgens IS gaat het om personeel dat meewerkte aan Amerikaanse missies tegen de terreurgroep. IS roept mensen op om af te rekenen met de militairen op de lijst. Het Pentagon onderzoekt de zaak. Een bron zegt tegen de BBC dat contact is opgenomen met iedereen die IS zegt dat het de informatie heeft achterhaald door middel van hekken. Maar volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie waren de meeste gegevens openbaar. Op een spoorwegovergang in Gelderland in Teugen is een automobilist omgekomen toen zijn auto onder de trein kwam. De politie gaat ervan uit dat er niet meer mensen in de auto zaten. De trein is door de botsing ontspoord. In de trein is niemand gewond geraakt. Het ongeluk heeft een ravage aangericht en ook de bovenleiding beschadigd. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer is in beide richtingen gestremd. En die afsluiting duurt volgens de NS nog de hele dag. Het weer, het blijft droog. Vanuit het noordoosten breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt ongeveer 9 graden.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 luisteren naar Benny Golson en de Filipidians. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En ik heb nog een uur met uh, heerlijke muziek voor u. We gaan verder met uh, Boogaloo jo Joe Jones. Hij heet natuurlijk eigenlijk Joe Jones. Maar omdat er vele Jones waren in de muziek in de, op dat moment... heeft hij een uh, bijnaam gekregen... die eigenlijk ook meteen uh, is afgeleid van zijn, uh, van zijn uh, um, eerste album... Um, het, bij het label van Prestige Records. Hij uh, heeft een aantal albums gemaakt. Hij is een jazzgitarist. En heeft zich vooral gericht op de jazzfunk. In die tijd, begin jaren zeventig. Werd eigenlijk de grond van de soul en de funk gelegd. En um, was het ook logisch om vanuit de jazz te gaan experimenteren daarmee. Hij is daar vrij succesvol mee geweest in dat, uh, in dat genre. het grote publiek is hij niet, uh, is hij niet aangeslagen. Maar... Hij heeft lang in, um, in Atlantic City gewerkt. In vele clubs opgetreden. En eigenlijk is hij uh, met de opkomst van de cd... zijn muziek eigenlijk opnieuw ontdekt en uitgebracht. U gaat luisteren naar twee, twee nummers van hem. Uh, het eerste nummer heet Bad, Big Bad Midnight Roller. Het komt van het album Snake Rhythm Rock uit 1973. Hij wordt daar onder andere vergezeld door uh, Rusty Bryant op de Noorsax. Butch Cornell op Hammond Orgel... Uh, Boekelo Joe Jones zelf op gitaar, Jimmy Lewis op bass en Grady Tate op drums. Daarna hoort u het nummer The Ballad of Mad Dogs and Englishmen. <tied> Dat waren de gitaarklanken van Ivan Bukaloo, Joe Jones. Ik ga verder met Rosario Giuliani. Zijn album 2002 uh, gemaakt, Luckage heet het... en het nummer wat ik ga draaien heet Roadsong. Uh, u hoort naast Rosario Giuliani op Altsax, Pietro Liuso piano, Pietro Can Calini op bas... en Lorenzo Tucci op drums. Roadsong van Rosario Giuliani. Dun Rosario Gugliani met de Roadsong. Ik ga verder met een uh, heel andere artiest, Stefan Grappelli. U kent hem uh, ongetwijfeld uh, van zijn uh, samenwerking met Django Reinhardt. Uh, zij hebben heel lang samen gespeeld natuurlijk in, het, uh, in Frankrijk in de hotclub van, uh, van Parijs. Daarvan komt zo direct een nummer, maar eerst een uh, nummer van uh, Stefan Grappelli zelf. Hij heeft ook een imposante carrière... Uh, daarnaast opgebouwd. En hij heeft, um, hij heeft uh, zichzelf eigenlijk geleerd om viool en piano te spelen. Hij heeft gestudeerd in het uh, Parijs in het Conservatorium... tussen 1924 en 1928. En in 1933 pas is hij gaan samenwerken met Django Reinhardt. U gaat luisteren naar een uh, nummer van een uh, live sessie... Live at the Blue Note uit 1995... Toen was Django Reinhardt uh, 87 jaar en uh, twee jaar later overleed hij. Het nummer wat u gaat, luister, uh, gaat horen is Night and Day. Het is geschreven door Cole Porter. Stefan Carapelli. We luisterde naar Django Reinhardt en Stefan Grappelli van het album Souvenirs uit 1956, het nummer Lambert Walk. Dit soort muziek is ook de inspiratiebron voor een uh, bekende groep uit Zandvoort. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik uh, nu eindelijk eens uh, een paar nummers van hun kan gaan draaien. Ik ben ook uh, aan het kijken of ik ze een keer naar de studio kan halen. Ze maken heel veel van um, ja, dit soort vrolijke jazzmuziek. U gaat luisteren naar Papa, Luigi en Amici. Het komt van hun album Hold On uit 2011. En u gaat eerst luisteren naar Autumn Leaves en vervolgens naar de Limehouse Blues. Mocht u ze live willen horen, kunt u ze volgende week uh, zondag in Zandvoort uh, vanaf 4 uur uh, zelf zien en luisteren in het Wapen van Zandvoort. Papa, Luigi en Amici. Amici en Amici gaat nog een keer luisteren naar hun, naar het nummer Limehouse Blues. zegt Papa Luigi, volgende week zondag 29 maart... vanaf 4 uur middags in het Wapen van Zandvoort live te horen. Ik ga verder met een verzoeknummer. En dat komt eigenlijk ook heel goed uit... want ze komt dit jaar weer erom op het noord Jazz Festival. Het is een geweldige artiest en ik heb haar zelf een keer live uh, mogen horen in Amsterdam. Het is Melody Cardo. En zij heeft een album uitgebracht al een hele tijd geleden. Die heet Live in Soho. En daarvan ga ik een nummer draaien. Dat heet Who Will Comfort Me... Gente day my soul is a My soul is a we my soul is a we I said my soul is a we now. Melody Cardo, dit jaar live op Sea Jazz Festival. Ietsje dichterbij um, is uh, Jules Holland. Hij heeft natuurlijk een uh, geweldig uh, orkest en een geweldig programma op de BBC. Hij is op 29 maart te beluisteren in uh, Paradiso in Amsterdam. Ik heb uh, gezien deze week dat er nog kaarten waren. U gaat luisteren naar Paolo Nutini samen met de Jules Holland Rhythm and Blues Orchestra, het nummer Loving Machine. En het nummer um, When You're Smiling van uh, Jules Holland en his Rhythm and Blues Orchestra zelf. Het komt allemaal van het album The Golden Age of Song uit 2012. The Tangent. Paolo Martini. <laughs> U luistert naar CFM Jazz. Helaas is dit alweer het laatste nummer voor vandaag. Jules Holland en his Rhythm and Blues Orchestra. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. Het was ook leuk om het samen te stellen en te presenteren. Tot de volgende keer. Fijne zondag. En nog even Jules Holland en his Rhythm and Blues Orchestra.